Tenminste, dat betoogt mijn tweede gast van uh, vanavond... de Nederlandse duurzaamheidsgoeroe Maurits Groen. Hij staat vierde op de lijst van meest invloedrijke Nederlanders... op het gebied van duurzaamheid. En straks ga ik met hem praten daarover. Ruring in Den Haag op dit moment, daar gaan we mee beginnen. De Tweede Kamer is al uren aan het debatteren... over de gevolgen van het vertrek van uh, Hero Brinkman uit de PVV. Ze zijn nu heel even aan het pauzeren, ze zijn aan het eten. Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid Ronald Plasterk. Goedenavond. U zit in de studio daar in Den Haag. Ja. Ja, wij willen wel eens even weten wat er eigenlijk allemaal achter de schermen gebeurt op zo'n dag als vandaag. Um, om in de sfeer te komen gaan we heel even luisteren naar um, vanavond. Ik heet de minister-president van harte welkom. En ik geef het woord aan de heer Samson van de Partij van de Arbeid die gevraagd heeft om het debat. Voorzitter, het wordt tijd... Dat we een einde krijgen aan de weglag premier. Dat de handen uit de zakken gaan. En dat er leiding wordt gegeven. En in plaats van naar het katshuis, kan premier Rutte morgen beter direct een klein stukje doorfietsen naar de koningin. Ja, de vuurdoop eigenlijk hè, voor de nieuwe fractievoorzitter. Ja, het was het eerste debat in die rol. Hij deed uitstekend. Hij deed het goed? Ja, zeer goed. Maar u heeft daar vast ook met een beetje gekke gevoelens naar staan kijken. Had u, had u er graag gestaan? Oh, nee, nou ja, we hebben natuurlijk net die campagne gehad een paar weken... waarin ik me ook heb gekandideerd als partijleider. En uh, ja, die, die had ik natuurlijk willen winnen. Ja, uh, uiteraard. Uiteraard. Uh, maar tegelijkertijd heb ik eerlijk gezegd. Het was gewoon open en eerlijk. En één op de drie leden heeft op mij gestemd. En één op de twee, of, of net iets meer natuurlijk. Maar op, op Samson, Diederik Samson. En die heeft daarmee de meerderheid. Ja. Nou, maar ik bedoel de, eigenlijk of u dan naar hem kijkt en denkt... Ja, dat had ik wel leuk gevonden. Nee, maar dan, da, daarom zeg ik het met die aanloop. Dan, dan moet je het op een gegeven moment ook achter je laten. Dus ik heb toen ook, toen die uitslag er was, uh, uh, Samson gezegd... van luister eens, uh, ik wil nu ook dat jouw leiderschap... en de partij onder jouw leiding een succes wordt... En, en doe er graag het mijne aan bij. Dus ik heb ook met hem dit debat mee. samen met nog wat meer mensen. Voorbereid. Te voorbereiden. Ja, ja. En dan ben ik dus heel blij als dat goed gaat. En ja. dan, dan we staan voor dezelfde zaken. Uiteindelijk voor het land. Ja, uh, ja. dus uh, nee hoor. Ik, ik zit er helemaal niet. Uh... Goed zo, dat ja. ligt achter u. Dan gewoon terug naar de, uh, de ontwikkelingen van vandaag. Hero Brinkman stapt op, heeft hij bekendgemaakt. Van wie, van wie hoorde u dat? Ja, we zaten vanochtend in de fractie te praten over nou, de begroting en wat ze in het katshuis nu allemaal aan het doen zijn... en wat wij er tegenover stellen. En toen op een gegeven moment, er komen inderdaad... iedereen zit met allemaal van die, van die dingetjes in zijn hand. Uh, er kwamen natuurlijk sms'jes en tweetjes en zo. Van het schijnt dat er een persconferentie komt. En toen op een gegeven moment, de eerste die ik zag... was een tweet van Frits Wester. Die is vaak heel snel goed geïnformeerd. Ja, ja RTL 4, hè? RTL 4. Politiek verslag, even. En die zei nee, het is definitief met hoofdletters ook getypt. Uh, Brinkman uh, gaat uit de fractie. En dan zie je opeens dat, dat terwijl je eigenlijk natuurlijk met z'n allen zit te vergaderen... dat er opeens een enkeling wordt weggeroepen. En, en geleidelijk aan druppelt dat wat leeg. En werd er gejuicht? Of wat werd er gezegd tegen elkaar? Nee, want we waren natuurlijk gewoon in gesprek over andere dingen. Jawel, maar dit heeft natuurlijk gevolgen... Het heeft dus op een gegeven moment wel even gezegd... Van, mag ik even een punt van orde zo en zo? Hier moeten we het even over hebben. Is dat uit alles, het klinkt heel zakelijk. Gaat toch ook anders, neem ik aan? Nee, maar dat, dit, het is ook zakelijk... Uh, je weet ook niet precies uh, wat, er, wat er aan de grondslag ligt... en wat er de gevolgen van zijn. Um, je moet ook meteen je kop erbij houden. Want dat gooit natuurlijk het hele dagschema om. Want nu zitten we in een avonddebat... terwijl iedereen hele andere dingen op de agenda laat staan. Um, dus je moet er wel je hoofd bij houden. Ja, maar het geeft natuurlijk ook kansen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, voor de Partij van de Arbeid. en. Uh de andere hè, tegenstanders van dit kabinet. Dus nou ja, u er is niet hoe geroepen, heel voorzichtig. Nee, nee helemaal niet. Het, het brokkelt steeds verder af en, en dat, dat is eigenlijk al een hele tijd bezig. Um, en dat, dat hebben we ook vanavond zien we dat dat zichtbaar en vanmiddag uh, vanavond zien we dat dat zichtbaar gemaakt wordt. Want ja, de PVV draagt eigenlijk aan een heleboel van de hoofdlijnen van dit kabinet niet zoveel bij, want ze zijn tegen de euro en tegen de AOW-leeftijdverhoging en tegen allerlei dingen die moeilijk uitleggen zijn vaak ook. Uh, maar één ding droeg ze nog wel bij, dat is in ieder geval een kamermeerheid. Uh, en een handtekening onder de begroting namens 24 kamerleden. En dat blijkt nu dat, dat draagt ze nu ook niet meer bij. En nu is dus echt de vraag, wat zit ze daar dan in het katshuis te doen? Hè? Het hele land zit uh, vier weken lang met ingehouden adem te kijken naar wat er in het katshuis gebeurt. Maar mm -hmm. er zit helemaal niet een kamermeerheid bij elkaar. Nee. Deze dag uh, had vast een uh, mooi materiaal opgeleverd... voor die nieuwe Max-serie in het Haagse. Ja. Waarin wij namelijk een beeld krijgen van de Tweede Kamer achter de schermen. En waarin u trouwens morgen ook te zien bent. Ja. ja. Uh, en daarin vertelt u ook het een en ander over uzelf. Namelijk ook dat u uw werk ook meeneemt naar huis als het allemaal klaar is. Gaat dat vanavond ook gebeuren? Letelijk? Ja, nou ja, ten eerste ben ik nog niet thuis. Dus het wordt nog even spannend uh, of ik de laatste trein ga halen. En anders dan uh, moet ik ze even denken. Um... <laughs> hoe komt u anders thuis? Ja, <laughs> ja gaat precies. Iemand <laughs> ja, ja, precies. Dus even kijken wie met die kant op gaat of hoe ik het anders ga doen. Um, dus, en in die zin, dus het is al sowieso na middernacht voordat je thuis bent... Um, en uh, ja, het is ook wel iets waar je, waar je met hart en ziel mee bezig bent. Dus ik sluit dat nooit af. En als ik er thuis kom, dan staan er uh, 300 mailtjes in de inbox. En ik probeer toch, uh, wat ik kan, soms is het maar één regeltje... Maar, maar te beantwoorden wat ik krijg. Noem eens een mailtje die u onlangs kreeg, een van die 300... die u is bijgebleven. Nou, er zijn de laatste week natuurlijk veel geweest van mensen... die zeiden, jammer dat u, dat u niet heeft gewonnen. He, dus die, voorzitter, die, die, die de partijleidersverkiezing. Um, en dan, dan antwoord ik altijd wel, ja. He, dan antwoord ik, nou, dank voor je steun Ik vind het heel aardig. Als mensen dan nog iets kritisch zeggen over uh, de andere kandidaten... Dan, dan, dan geef ik daar ook antwoord op. Dan zeg ik, nee, dan, nu is het ook klaar en nu moeten we gewoon met z'n allen. Hè? Mm -hmm. Dus probeer ik daar ook op te reageren. Ja. Ja. En dat politieke spel, hè, dat gaan we natuurlijk ook zien... Uh, in, uh, in die aflevering van Max Morgen. Ik heb ook begrepen dat u uh, wel eens de boel weer moet sussen... als u uh, stevig uit de hoek bent gekomen in een debat. Is dat inderdaad Is dat soms? Nou ja, wordt geginnikt hier... Uh, Oh, is dat zo? Ja, ik ja. weet, weet het niet. Misschien... Wat, wat... Nou, het, is, het zijn uw eigen woorden dat u dan weer even moest gaan uh, lunchen met iemand. Oh, zo, ja, ik zat even... Ja, nee, maar dat is waar. Kijk, je, je, we hebben 30 zetels in de Kamer van de 150, Dus als je voor dingen steun wil krijgen... dan moet je natuurlijk dat met andere partijen samen doen. En met elke partij heb je wel eens dat je tegenover elkaar staat... over ja. een bepaald onderwerp. Dus de, de kunst is wel om dat dan tot het zakelijke te beperken... en te zorgen dat je niet... Uh, dat er geen boosheid opbouwt of zo. En uh, dat, gelukkig zijn alle collega's daar ook heel goed in, want iedereen voor ieder ander geldt dat natuurlijk ook. Mm -hmm. He, dus het is zo goed om ze af en toe eens met dezegene een kop koffie te gaan drinken. Um, en dat is, dat, is, ja, dat is trouwens in elk werk natuurlijk belangrijk. Maar zeker omdat ons werk eigenlijk is om het onder, de, onder het licht van de camera met elkaar van mening te verschillen mm -hmm. ten overstaan van de natie. Um, als je niet oppast, dan, dan, dan krijg je dat je niet alleen maar soms politieke tegenstanders, maar ook vijanden wordt. En dat moeten we niet hebben. Nee. Hoe gaat het aflopen vanavond? Want u moet dus straks weer terug na het eten. Ja, we beginnen om half negen, dus dat is over twintig minuten. Uh, en dan krijgen we nu de eerste beantwoording van de minister-president. Dan wordt het eigenlijk pas echt interessant. Want kijk, Brinkman, ja god, één lid van, de, van die PVV-fractie die dan uiteindelijk uh, daar weggaat. Wat, wat moet je daar eigenlijk mee? Maar de vraag is natuurlijk aan de minister-president van wat vindt u er nou van, dat uw hele regering nu hangt op die ene meneer Brinkman... die zelf zegt dat hij zijn kiezersbelofte nu terugtrekt. Mm -hmm. dus, dus mag het hele land er eigenlijk wel van hangen, ophangen op, op een zo'n persoon? Dus ik denk dat die, de, de beantwoording van de minister-president... en de interrupties daarop, dat dat misschien wel het interessantste deel van de avond wordt. Maar goed, Brinkman zegt al, ik steun het gewoon, dus ze verandert eigenlijk niet zoveel. Ja, maar goed, hij zei natuurlijk ook dat hij nooit uit de PVV-fractie zou gaan. En dat werd hem vanavond ook voorgehouden. Toen zei hij ja, dat vond ik toen, maar dat vind ik nou niet meer. Uh, dus als hij daarop van mening verandert, hoe weet je dan dat hij hierop niet van mening verandert? Ja. Is er opwinding ook u, u, u normaal, klinkt. Het, het is dus dan de vraag of je het daar überhaupt. Het mag toch niet zo zijn dat de hele koers van het land en de, de plannen voor miljarden bezuinigingen afhangen van, van de, de geestesgesteldheid van één meneer Brinkman. Ja, nou ja goed, het is natuurlijk ook een, een vreemde coalitie überhaupt. Hè? Ja. Dus wat dat betreft, uh, dat wordt ook al omgezegd... het maakt Precies. eigenlijk niet zo heel veel uit wie nou uiteindelijk wie steunt... als er maar uh, een meerderheid zo nu en dan ontstaat. Precies. Nou ja, goed, uh, is er opwinding of valt het eigenlijk wel mee? Want u klinkt redelijk, nou, nou onder controle... niet echt zo van, Gij. ik ga weer terug... Nou ja, kijk, de, zowel CDA als VVD als PVV... en ook Brinkman hebben al gezegd van wij uh, we houden elkaar vast. Dus we hebben nu een soort vier partijen uh, coalitie. Hè? Dus Brinkman kreeg ook de vraag van... Uh, bent u bereid uw handtekening te zetten... onder wat er nu op het katshuis wordt bedisseld? Toen zei hij ook ja. Hè? Dus, dus we, we hebben nu eigenlijk een, een, een tweede gedoogpartij daarbij. Het wordt een gammele constructie... en het is, het is slecht voor het land. Maar ik denk dat het uh, de avond heus wel uh, zal doorkomen... en de week ook wel. En het zal nog wel even duren voordat het definitief door de hoeven zakt. We hebben een cadeautje voor u voordat u terug gaat naar de Kamer. Oh, leuk. Ja. We gaan luisteren naar een stukje van de Matthäus. Oké. Namelijk uitgevoerd door uw eigen koor. Ja. KCOV Excelsior. Want we hebben begrepen dat u, voordat we gaan luisteren, willen we dat even horen. Namelijk dat het zingen in een koor, dat u dat zelf vergelijkt met het werken in de politiek. Nou ja. Het heeft wel allebei dat koor zitten 120 mensen in de Tweede Kamer, er 150. Uh, maar je moet in allebei de gevallen wel bereid zijn te accepteren dat je niet, uh, niet alles solo doet. Of eigenlijk uh, alles niet solo doet. Dus dat, je, dat het een groepsactiviteit is. En dat is goed voor je karakter. Ja, Zullen we eens even luisteren? Ja. Kunt u zelf uh, ontwaar, of niet? Nee, nee, als je dat kan, dan doe je het verkeerd. <laughs> <laughs> dus alleen als iemand te vroeg inzet of de verkeerde nood ja. heeft... dat je één stem herkent. En nu zien we een hele andere meneer Plasterk, als hij daar staat. Nou ja, dat is, ik zei dat, dat is goed voor je karakter. Het is, het is voor zo'n koor inderdaad mooi om te, je te realiseren... dat het pas goed is wanneer je vervloeit met de mensen om je heen... Uh, in het koorgeluid En terwijl je in de rest van, de, van je, je werk en zo toch altijd ook wel weer... Uh, de neiging hebt om, om iets in je eentje te willen doen. Ja. Dus dat, he, dat voegt iets toe. Ja. Zo, kor, ik zing al in het koor meer dan 25 jaar. En dat vind ik altijd uh, schitterend. En dit jaar overigens mag ik niet mee, of, uh, kan ik niet meedoen... omdat ik bijna alle repetities gemist heb. Oh. Door die, door die uh, campagne. Dus daar zitten we maar mooi mee. Zeker. Um, gaat u wel kijken naar ze... De anderen? Ik moet nog even kijken hoe het, hoe het nu uh, wat er precies gaat gebeuren. Ja. Ik weet het niet. Goed. In ieder geval nog heel veel sterk strak, sterkte straks in, uh, in de Tweede Kamer bij het debat. Dank u wel. Ik sprak met uh, Ronald Plasterk, partij van de Arbeidskamer lid. En we spraken dus na aanleiding van het debat over het vertrek van PVVR-Hero Brinkman. En niet vergeet, morgenavond, vijf voor half negen, Nederland twee, uh, is Plasterk dus ook te zien in de tweede aflevering van de Max-serie in het Haagse. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. Ja, en tegenover mij zit Maurits Groen. Hij is vierde op de trouwlijst van meest invloedrijke Nederlanders... op het gebied van duurzaamheid. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u hoorde net het gesprek hè, over de omstandigheden in Den Haag. De ontwikkelingen daar. En volgens u moeten ze zich eigenlijk alleen maar gaan bezighouden... met milieu en duurzaamheid. Want het gaat niet goed zo. Nou... Leefbaarheid is een heel belangrijk onderwerp. En als je bezig bent om de hele beschaving op het spel te zetten... dan is dat natuurlijk wel iets waar je prioriteit aan mag geven. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel thema's waar je zorgvuldig naar moet kijken. Maar je moet ook de hoofdlijn in de gaten houden. Dus u zegt, wat ze daar doen in de Kamer... dat is eigenlijk niet goed genoeg voor de situatie nu. Ze moeten echt aan de bak. Ja, ik maak me daar echt grote zorgen over. Soms lijkt het wel eens een beetje alsof het heel erg naar binnen gericht is. Zeker met dit kabinet. Alsof er uh, geruzd wordt over of er één of twee klontjes suiker in de koffie moet op het dek van de Titanic. <lacht> ja, terwijl er echt gewoon echt rampen op ons afstaan staan te komen. En dat zeg ik gewoon heel feitelijk. Het klinkt als een soort van doemdenkerij. En uh, ja, daarmee heel ongeloofwaardig. Want uh, het was vandaag prachtig weer. En uh, en nergens opstompen en uh, iedereen gelukkig en, ja. en op vakantie en hebben allemaal goed te eten en noem maar op. Maar als je werkelijk op een rij zit wat er wat te gaan is, dan moet je op uh, betrekkelijk hele korte termijn toch echt grote zorgen maken. Ja. En zijn we ons daar niet voldoende van uh, bewust in uw ogen? Als dat wel zo zou zijn, dan zouden we echt, uh, ons echt heel anders gedragen. Maar het is natuurlijk wel zo, hè, uh, als je bijvoorbeeld uh, de nieuwsberichten van de afgelopen tijd hoort... dan wordt er toch wel degelijk ook uh, aandacht besteed natuurlijk aan, uh, aan milieu en duurzaamheid. We hebben een aantal berichten van de afgelopen tijd bij elkaar gesprokkeld. Echt compleet lege kantoorpanden blijven geheel verlicht. Dan zal dus het statiegeld op de grote flessen, op de liter en de anderhalf liter flessen worden afgeschaft. In 800.000 jaar is de CO2-concentratie in de lucht nog nooit zo hoog geweest. De aarde die het leven voedt. Maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. Ja, de koningin, bij de kersttoespraak, die ja, wil dat de aarde ja. een stem krijgt. Ja. Nou, kijk, je kunt een beetje vergelijken met, um, met je, als je als je een inkomen hebt en je bent daar op uh, 1 september al doorheen, Ja, dan moet je natuurlijk toch, door, toch uh, je huur betalen en, je, en je, je, je, je eten kopen, dan ga je je spaargeld aanspreken. Dat het spaargeld is dan het volgende jaar een stuk minder. Maar je blijft op dezelfde voet doorleven. Dus op een gegeven moment moet je op 1 augustus je spaargeld aan gaan aanspreken. Dat, dat minder geworden is. Op een bepaald moment is je spaargeld op en dan staat de deurwaarde voor de deur. Nou, dat is in feite wat we nu met de natuurlijke hulpbronnen aan, de, aan het doen zijn. We, uh, we, we plegen een enorme aanslag op die natuurlijke hulpbronnen. Op een gegeven moment is het gewoon op... Dat is een kwestie van natuurkunde, scheikunde en biologie. En op wil dan zeggen dat, uh, dat er te veel uh, aanspraak is gemaakt op die hulpbronnen. En dat er, hè, wat we allemaal horen, de, de zeespiegel is gestegen. Dat, uh, nou ja, wat we wat allemaal voor ellende? Schets dat eens eventjes in, nou ja, in wat, een zin. Wat en waar en hoe? Daar kunnen we, hè, daar kun je heel, dan moet je in detail gaan kijken wat er, wat er aan, de, aan de hand is. Een groot aantal uh, diersoorten staat op uitsterven of is al uitgestorven. Gestorven. Uh, de Verenigde Naties heeft een paar jaar geleden... het Millennium uh, Ecosystem Assessment uitgebracht. Dat was een, uh, een overviewstudie van duizenden studies... van nog veel meer wetenschappers. Die hebben gekeken wat zijn nou vitale ecosysteemelementen... die onze samenleving intact houden. En Ze hebben er 25 uh, bekeken, onder, onder de loep gelegd. En daarvan waren er 16 zeer slecht aan toe. En dat is een, inmiddels een jaar of tien geleden... De situatie is alleen maar dramatischer geworden. Net was het bericht dat we het afgelopen jaar nog nooit zoveel... Hè, in de geschiedenis van de mensheid nog nooit zoveel CO2 hebben uitgestoten. Nou, nogmaals, dat is een kwestie van natuurkunde. En dan, dan, dan gaan er processen in werking die consequenties hebben. En het, het lastige is... en wij denken vaak in, de, in termen van onderhandelingen van als we dan op een gegeven moment ietsje minder gaan doen... dan uh, heeft dat minder effect, et cetera. De natuur belandt niet, de natuur straft niet... de natuur heeft alleen wel consequenties... Als je als je denkt dat je de zwaartekracht kunt afschaffen, dan, ja, dan ben je toch niet goed bezig. En dus haalt u de groten der aarde naar Nederland om hier ons de ogen te doen openen? Bijvoorbeeld El Gore tot tweemaal toe een fragmentje uit zijn film in de tijd, The Inconvenient Truth. I've seen scientists who were persecuted, ridiculed, deprived of jobs, income, simply because. De The facts die discovered led them to een inconvenient truth. Ja, heel gedragen. Wetenschappers ja, zegt ja. die worden tegengewerkt. Inmiddels is, is het een beetje uitgewerkt. El Gore lijkt het. Nou ja, dat, dat hoor ik wel vaker. Ja, de feiten zijn helaas niet uitgewerkt. Nee. Maar u zegt er is een El Gore 2.0 opgestaan. Nou ja, kijk, dan, dan, dan focus je dat heel erg op een man. Het, het is wel zo dat Paul Gilding, want daar hebben we het over, een Australiër... Eh, die een jaar of, eh, wat was het, bijna twintig jaar geleden directeur was van Greenpeace International. Eh, daarna twee bedrijven heeft geleid, eh, op milieugebied overigens. Daarna de adviseur is geworden en dat vijftien jaar gedaan heeft... van de allergrootste bedrijven ter wereld. Hè, DuPont, Ford, eh, DSM, eh, no Billeton, noem maar op. Eh, en daar echt in de, in de boardroom en eh, met de CEO's heeft, heeft meegemaakt en dan niet van, uh, we gaan eens een keer een spaarlampje vervangen of zo... maar echt in de, in de trenches, in de loopgraven... Keken van hoe kunnen we in de hemelsnaam nou deze supertanker van koers laten veranderen... zonder dat het stuur breekt, zonder dat de supertanker breekt... of zonder dat, zonder dat de kapitein, omdat hij te ver voor de troepen uitloopt... overboord gegooid wordt. Dat is een ongelooflijk moeilijke opgave. En hij heeft geconstateerd dat het bijna ondoenlijk is voor, voor die bedrijven... om dat verder te doen. Hebben, maar hij komt met een boek, want dat ligt hier ook voor me. Ja. Um, Helden uit noodzaak heeft hij geschreven. En hij zegt, ja, het kan. Sterker nog, onze generatie... dus u en ik, ja. en alle mensen die hier ook in de studio zitten... Ja, dat klinkt bijna ongelooflijk. Ja. Die kunnen het. Want ja. wat gaan we dan met z'n allen doen? Nou ja, kijk, als je... Nogmaals, als je dit feit op een rij zet... dan moet je constateren dat we nu al... op een flink aantal punten met ons hoofd tegen de muur lopen. De, de, de lijst van... Uh, van consequenties die, die het gevolg zijn van, van ons handelen, van het uitsterven van soorten, van droogtes, van overstromingen, van noem het maar op. Daar kun je nooit precies een labeltje aanhangen van dit is klimaat, of dit komt door teveel uitstoot van, of et cetera. Maar het, als je het patroon ziet, als je er boven gaat hangen, het patroon ziet en de frequentie en de omvang en van, van, van, van dingen die misgaan, mm -hmm. en vraag maar aan een ver verzekersmaatschappij, die moeten elk jaar niet zo'n beetje meer uitkeren, maar echt heel erg veel meer uitkeren aan schade. Ja. Dus als je erboven gaat hangen en het patroon ziet... dan zie je dat er dingen misgaan, dat dat toeneemt. En ja, ik ben bang dat eh, als, je de, als je die feit oprijst... als de, wat de plannen zijn. We hebben een enorme economie, 150 keer de draagkracht van de aarde. We zijn van plan om die binnen eh, 20 jaar te vier, verviervoudigen. De Chinezen willen ook... En wel eens op vakantie we willen ook meer vlees eten. Indiërs, Idemito, mm -hmm. Brazilië, Zuid-Afrika, noem maar op. We zijn van plan om niet anderhalf keer ons inkomen uit te geven. maar vier keer ja. ons inkomen uit te geven. Nou, maar, dat, moet, dat moet fout gaan. Dat maar goed, die anders. tanker die is dus he, op, op ramkoers, om maar zo te zeggen. En u zegt, deze man eigenlijk, die pleit ervoor. of die zegt, het kan. We kunnen wel degelijk met een beetje slimme manoeuvres. en zorgen dat die kapitein wel degelijk aan boord blijft. We kunnen de koers ja. veranderen. Ja, maar gehoor. hoe dan? Nou, het grappige is, hij maakt een mooie paradox. Hij zegt, als het goed gaat eh, met de mensen... dan gedragen wij ons over het algemeen heel erg slecht. En als het echt slecht gaat, als we met de rug tegen de muur staan... dan zijn we in staat. Hij haalt bijvoorbeeld het voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog aan. Hij, Churchill werd uitgelachen tot bijna ja, de Tweede Wereldoorlog een feit was. Maar daarna stond iedereen ineens achter hem. Ook al beloofde hij niks dan bloed, zweet en tranen. Maar wel een overwinning aan, aan het eind. Um, dat is in feite wat, wat Gilding ook zegt. We zullen niet één, twee, maar x keer... met onze kop tegen de muur gaan beuken. Uh -huh. En op een gegeven moment doet het te zeer... En dan gaan, we, dan gaan we gewoon echt optreden. Maar goed, dan, dat klinkt dan zijn we een beetje tot vast... grote dingen in staat. Ja oké, okay, maar goed, dan, dan moeten we eerst nog met onze kop tegen de muur. Of is het zo dat hij zegt, ik zit daar in die boardrooms. En ik zit daar met die CEO's van al die hele grote bedrijven. Die tankers eigenlijk waar we het ook over hebben. Met, mm -hmm. ik noem maar wat, Shell of zo. Of ja. BP of al die andere grote bedrijven. Gebeurt er dan wat? Gebeurt er iets concreets waardoor u straks, wij straks denken... Oh, gelukkig. Nou, er gebeuren gelukkig heel veel goede dingen. Wat dan? We willen het horen. Nou, ja, bijvoorbeeld een bedrijf als DSM, hein? Dutch State Minds. Dat was een steenkolenbedrijf. Dat is uh, 40, 50 jaar geleden is dat, geleidelijk aan, uh, is dat gesloten. Dat mm -hmm. was werd bulkchemicalie. het bulkchemicalieën, het was kunstmest, dat, ja, dat was plastics, noem maar op. En dat heeft vanaf het moment dat ze gist dus biolo biologische kennis inkochten... hebben ze die chemie en die biologie gevlochten... En nu is het een fine chemical bedrijf, wat heel precies hoogwaardige producten maakt, zonder vervuiling, met hoge toegevoegde waarde. Dus die, die zijn in staat geweest, maar dat is een proces van decennia, zijn ze op tijd mee begonnen, uh, om die, die overgang naar een nieuwe economie te maken. Maar heeft hij een boodschap aan ons, waardoor het sneller gaat? Ik bedoel, is dit hele boek is een, een dikke nou, pil? Kunnen uh, we daar iets mee? Het grappige is, wat, wat ik bijzonder vind van, van Paul Gilding, met zijn helden uit noodzaak, is dat hij niet moralistisch is. Dat wordt iemand onmiddellijk verweten. En daarmee wordt iemand ook afgeserveerd. Hij was afgelopen donderdag in een zaal met bankiers, investeerders... en venture capitalists mm -hmm. en, en, en pensioenfondsen. En die zijn natuurlijk gewend om op hun donder te krijgen. En uh, van het moet zo en dat mag niet meer. En die regels. Dat deed hij helemaal niet. Hij, hij hield gewoon een betoog waarin hij opzonde wat er gaande is momenteel. En hij zegt mensen, jullie, zijn, jullie vak is eigenlijk risicoanalyse. Jullie kijken... Onder welke condities kan ik mijn kapitaal uit, uitlenen... zodat ik het weer terugkrijg met een beetje winst. Dus je schat risico's in. Dit zijn nogal risico's. Dus ik zou uh, misschien wel verstandig om daar eens een keer goed ja, over na te denken. Maar dat klinkt als iemand die gewoon uh, mensen probeert te waarschuwen. Het is niet zo dat hij een soort nou, ja, ei van Columbus we... heeft. Nee, nou, hij heeft, er staan ook een aantal dingen... maar dan moet we misschien te veel in detail... Hij zegt, het, het zal niet komen van, uh, van heel, veel, heel veel bedrijven die nu, die, die nu bestaan. Ja, als ze niet inzien dat ze, hun, uh, op, dat ze moeten veranderen... en niet mm. zo'n beetje, maar echt fundamenteel... Ja, dan verdwijnen ze gewoon. Ja. Dat is in de evolutie altijd het geval. En dat komt dan omdat wij, misschien ook mensen uiteindelijk... het volk nu steeds meer uh, biologische vlees bijvoorbeeld wil eten. Dus een bedrijf wordt ook als zodanig door het volk gestuurd? Of hoe gaat dat nou, dan? ja Op een gegeven moment zullen... en hij zegt dat dat, dat zou wel eens dus een keer heel erg snel kunnen gaan. Dat gaat in de natuur... Ontwikkeling, sommige ontwikkelingen gaan heel geleidelijk... maar er zijn ook heel veel ontwikkelingen... die ineens, pats, dan is er een tipping point bereikt... en dan in één klap is het om Die Tweede, Tweede Wereldoorlog... de dag voordat Pearl Harbor werd gebombardeerd... was 99% van de Amerikanen... mordicus tegen deelname van de Verenigde Staten... aan die oorlog. De dag daarna 99% voor... Eén gebeurtenis die echt veel indruk maakt op mensen... kan totaal de stemming doen omslaan. En dan is het natuurlijk heel erg goed dat je je hebt voorbereid daarop. He, dat je niet net zo lang doorgaat tot het zover is en dan gewoon in paniek. He, als, een, als een konijn met in de koplampen uh, niet weet wat je moet doen. Mm. He, we hebben ook een brandweer die uh, de meeste tijd niks zit te doen... maar die weten precies wat ze moeten doen als er op een gegeven moment wat aan de hand is. Nou, het is heel erg goed om ons voor te bereiden op de dingen die inmiddels al gaande zijn. Ja. En er is inmiddels al zoveel uh, schade aangericht... dat dat op een gegeven moment consequenties gaat krijgen. Ja. Dat wanneer dat echt te erg wordt... en wanneer heel veel mensen dat gaan zien... Ja, dat we dan op tijd en met de nodige kennis van zaken kunnen gaan handelen. En dan en... kan het ook heel snel, en dat is een optimisme ook... de mensheid met rug tegen de muur is in staat... om wonderbaarlijk snel grote dingen te doen. Maar eigenlijk moeten we dan eerst met de rug tegen de muur komen te staan... Ja, en dat is niet een, een, een, een doemvoorspelling, maar dat is meer een constatering van datgene wat er nu al aan de hand is... en wat we nu met z'n allen van plan zijn en wat nu op stapel staan. En dat was afgelopen vrijdag was hij in de Bali in Amsterdam in debat... Paul Gilding met de directeur van Shell, Dick Benschop. Diezelfde dag stond er in de krant een prachtige artist impression... van een drijvend eiland, hè, en dan niet, zo, niet een bootje, maar echt een eiland... waarmee Shell de wereldzee op wil om de aardgasvoorraden die daar ook nog liggen ook nog weer op te slurpen. Mm -hmm. Terwijl, en dat vond ik heel pregnant... Eh, gewoon uitgerekend is... dat als wij maar een 50-50 kans willen hebben... om de beschaving zoals wij die nu kennen... te redden, te handhaven... 50-50, eh, mind you. Dat betekent dat... dat Shell drie kwart... maar dat geldt ook voor, e voor Exxon... dat ze drie kwart olie, gas en kolen... drie kwart van, de, van alle voorraden die nu bewezen zijn... die nu in hun boeken staan... en gewaardeerd wordt tegen geld dat ze die in de bodem moeten laten zitten en niet eruit mogen halen. En dat dus de waarde van die bedrijven met drie kwart te hoog gewaardeerd is. Nou, dat is een, dat is een constatering die gewoon te groot is om je te beseffen... want dan valt het hele bedrijf om. Ja. Werk aan de winkel. Ja, we gaan hele spannende tijden tegemoet. En uh, het is goed om... Uh, Fasten your seatbelts. Breid je erop voor, want... Uh, ja, als je onvoorbereid een tsunami over je heen krijgt... dan heb je minder kans om die te overleven... dan wanneer je daar van tevoren over nagedacht hebt... en je voorzorgsmaatregelen voor getroffen hebt. Dank voor uw komst. Ik sprak met Maurits Groen. Hij is uh, duurzaamheidsdeskundige. En we spraken dus over de noodzaak... tot een grote duurzaamheidsrevolutie eigenlijk, noem ik het. Dank. En uh, ja, dit was een meerde de uitzending van Twee Dingen van vanavond. Informatie over onze gasten en het terugluisteren van de uitzendingen kan op onze site tweedingen.nl. En straks neemt BNN Today het van ons over. Willemijn Veenhoven zit er klaar voor. Zekers. Eh, met, eh, natuurlijk volgen wij het debat in Den Haag over Brinkman en over hoe het nu allemaal verder moet. Eh, we hebben ook, dat is wel leuk, Rob Goossens, parlementair journalist en PVV-kenner. Die kwam vanochtend met, als eerste met het nieuws. En die kent Brinkman ook goed. Dus uh, um, daar hoor je weer meer over van hem. En we hebben Sanilia, groot talent hier in de studio. Kijk even Jeroen Stomporst aan. Uh, dat is alweer geen muziek waar hij van houdt. Maar dat is dan, heel... Van, <laughs> dat schat, is dan heel erg jammer. Uh, wel heel erg leuk. Zanilia gaat die live optreden. We praten met haar. Die heeft ondanks de grote prijs van Nederland geworden, gewonnen. Nou, dat en nog veel meer. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Christian Bodemak. Radio 1. Het NOS Journaal. Kamerlid Hero Brinkman blijft het kabinet steunen, zei hij in het Kamerdebat over zijn vertrek uit de PVV. Hij kan zich niet voorstellen dat hij tegen de bezuinigingen zal stemmen waarover in het Katshuis wordt onderhandeld. Hij legt geen eisen op tafel en zal zo nodig zijn handtekening onder het akkoord zetten. Het zuiden van Mexico is getroffen door een zware aardbeving. De Beving had een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum was bij Acapulco, maar de beving was ook te voelen in mexico stad. Er zijn nog geen berichten over ernstige schade of slachtoffers. Rusland importeert voorlopig geen varkens uit de Europese Unie. Moskou heeft dat besloten vanwege het Smallenberg-virus dat zich nog steeds uitbreidt. De EU is kwaad over het importverbod voor varkens... omdat het Smallenberg-virus alleen schapen en runderen treft. En de Griekse overheid heeft fraude met tienduizenden arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontdekt. Zo telde het eiland Sakintos volgens de administratie 700 blinden, ruim tien keer zoveel als het Griekse gemiddelde. Maar toen ze allemaal op controle moesten komen, verschenen er maar 100 mensen van wie er 60 daadwerkelijk blind waren. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 12 maart, 2 over half 9. Goedenavond. 12 maart, 20 maart. Sorry. Hero Brinkman die stapte vandaag uit de PVV. Zometeen hoor je van Henk en Ingrid zelf wat zij van het nieuws vinden. En dan de politie in Frankrijk is met een grote klopjacht bezig... nog steeds om de man op de scooter te vinden... die al drie schietpartijen op zijn geweten heeft. Of de schrik er goed in zit daar in Frankrijk... dat hoor je zo van onze man in Parijs. En het was een hele fijne, mooie lentedag. En het wordt deze hele week lekker weer. Nou, om goed in de sfeer te komen hoor je zo een top drie van liedjes... waar muziekjournalist Guus Hoogarts lentekriebels van krijgt. En verslaggever Joris Kreugel, wat brengt zijn dag... In de Safierstraat in Amsterdam is iemand overleden. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar deze man heeft twee jaar dood op een bed gelegen. En dan vraag ik me af, hoe is dat toch mogelijk in zo'n wijk waar ik nu ben? En ik vind het eigenlijk ook best wel verdrietig. Zo eenzaam en dat helemaal blijkbaar niemand om je bekommert. Dat je naar nou te lachen, lukt. Te lachen? Ja, dat lijkt Ik niet lachen. Lachen. Oh, Nee, maar oh, niet. goed. <lacht> Meekijken kan hier in de studio via radio1.nl. En dan klik je op de webcam. En dan zie je hier ook zitten Zanilia Forel moet ik zeggen. De beste vrouwelijke rapper van Nederland. Oh, oh. Eén van de weinigen. Ah. Maar één van de weinigen <lacht> succesvolle. Je won de grote prijs van ja. Nederland ja. onlangs. Um, straks live hier en gaan we praten. Maar eerst even kort. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb les gegeven aan kinderen. Drama. Drama. Ja, ik geef drama les ook. Zang ik ook. En, nee, en, ik geef en, en, rap en, en, ja. en drama, maar dit keer was het alleen drama en kromme Want je hebt ook nog een gewone baan naast dat je. Ja, lesgeven. Ja. Ja, ja. Nou, Zometeen gaan we iets heel anders doen, namelijk dan ga je hier zingen en uh, uh, meepraten. Mee tot, tot, tot zo. Ik ga, er, ik ga er van stotteren. Die, ja. En dan Luc. Wat gaat ja, Luc vandaag ga doen? gaat natuurlijk door stotteren door mij, dat weet ik ook wel. Maar goed, zometeen door deze topics. Update je alvast. Nieuws van meteen aan verdansende koeien. Een opstandig raadslid dat rommel opruimt... maar het niet helemaal netjes wegwerkt. En uiteraard het vertrek van Hero Brinkman. Hij blijft het kabinet vooralsnog steunen. Maar natuurlijk, het wordt er allemaal niet makkelijker op na vandaag. En zo is het. Maar net zometeen. Meer. Goed, dankjewel Luc. Ik begin al dagen over de, de, de muzieksmaak muziek smaak van je ja. stomporst. dat, en die is, helemaal, is, dat altijd, is helemaal niet is eerlijk heel goed tot uit, ja want je hebt inderdaad een hele goede muziek en ik heb het alleen maar over wat je niet leuk vindt ja. vind, wat vind je wel leuk eigenlijk dat vind ik wel leuk oh johs je veel. bent ook een beetje ban een bandje ik heb man. net weer een keertje El Camino opgehad in de auto even lekker meezingen met de Black Keys echt mijn plaat van de best plaat van de afgelopen tien jaar kan ik weer even pluggen hier kijk dat Geweldig. is jouw roest op goed, maar, maar We gaan nu, het nu hebben de over uh, ja, ja. Uh, voetbal ten eerste. Ruud Brood is uh, volgend seizoen trainer van C. Hij volgt Harm van Veldhoven op die vorige maand zijn vertrek bekend maakte. Brood werkt nu nog bij RKC Baanwijk dat verrassend goed presteert in de eredivisie. De Brabanders uh, staan achtste, net boven C. Dat maakt de keuze van Ruud Brood een opmerkelijke keuze. Ja, wij zijn met RKC bezig. Ik ben met RKC bezig om ons doel te bereiken en uh, ja. Ik vond het een lastige, last, lastige keuze. Tegelijkertijd moet je, weet je de emotie hier. Vier jaar lang is, is niet niks. Alles meegemaakt. Maar ik vind ook wel dat ik uh, realistisch moet zijn. En zeggen, nou, oké, okay, wanneer ga je uh, een, een stap maken? Past die club bij jou? Uh, andersom ook. En ik denk dat dit het moment wel is. Brood tekent een contract voor twee jaar in Kerkrade. Hij is sinds 2008 coach van RKC. Daarvoor was hij dat van Helmond Sport en Heracles. Maar het leenstra doet niet mee aan de weken afstanden dit weekend in Heerdeveen. Eh, donderdag beginnen ze al. De schaatser liep eh, vorige week een enkel blessure op. Waarvan ze nog te veel hinder ondervindt. Leensta legt zelf uit hoe ze de blessure opliep. Bij stondtraining ben ik uh, ja, eigenlijk weggegleden met mijn, uh, ja, mijn linkerbeen. En daarbij viel ik op mijn uh, rechterbeen en ben ik uh, ja, op een of andere manier uh, in geval door mijn enkel gegaan. Dus uh, ja, en eerst dacht ik uh, dat ik nog wel genoeg tijd had om. Uh, zodat het kon herstellen. Het gebeurde afgelopen donderdag. In de eerste twee dagen zag het wel wel uit dat het wel snel beter werd. Maar uh, ja, vanaf zondag uh, is het eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau gebleven. En niet heel veel verbeterd. Terwijl iedere dag ja, een heel klein beetje. Maar niet uh, genoeg om uh, ja, zicht te houden op het WK eigenlijk. Marit. Marit Leenster was dat. Ze zou meedoen aan de 1500 meter en nog wel meerdere kansen ook. Ze gaat dus niet Bielrenster Kirsten Wild rijdt dit seizoen geen wegwedstrijden. De renster uit de AA-drinkformatie gaat zich volledig richten op de baan. Het besluit heeft ze genomen met het oog op de Olympische Spelen. Zowel de KNWU, de Wielerbond, als NOC-NSF hadden haar verzocht... voor dat evenement een keuze te maken tussen beide disciplines. Het wordt dus de baan voor Kirsten Wild. Meer sport zometeen na tienen in Langs de Lijn. Dank je wel, Jeroen. Alsjeblieft. I'm just three You know what I'm saying? Uh. You yeah. my so I can pay, I just wanna praise you. What you wanna do? I just wanna praise you. Yeah, yeah. You to ground, I can't give my uh. name. Feel me? And I'm gonna praise What you gonna do? I'm gonna praise In the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can.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 Much pressure fell on me. heel hard zoeken naar de plaats, maar ik kan hem even niet vinden. Mary Mary Shekels. Goed zit hier. BNM today. Willemijn Veenhoven. Zit ze hier, Sanilia, maar aan te kijken van nou. Uh... Ik zag mijn maar knot uit, uit, het, uit het camera te. Oh, nu is het beter. Ja, ja, we... Je zag echt zo'n rode knot. Te zien op de webcam radio1.nl, Zanilia. En um, ja, mannelijke rappers hebben natuurlijk zat in Nederland. We hebben Gers Doel, we hebben Kraantje Papi, de jeugd van tegenwoordig. Nou ja, ik kan maar gewoon een batterij opnoemen. Maar goede vrouwelijke MC's, goede vrouwelijke rappers, die zijn er uh, veel minder. Klopt. Bijna niet, ik nee, ken ze niet. Ze zijn er wel, maar ja, wat meer onder de radar. Ik ken Me ze natuurlijk wel, maar ja, nou niet ja, het grote Jij toekomst. steekt daar met, met kopperschouders bovenuit, Sanilia Pharrell. En dan uh, uh, denk je, Pharrell, Pharrell, ja, de dochter van Bobby Pharrell van Bonnie M. Die vorig jaar uh, overleed. Dus ja. dat was een, een heftige tijd voor je. Zometeen um, ga je um, hier ook even kort wat doen laten wat horen. zingen. Maar eerst het was, was een raar jaar voor jou voor Zanilia. want het was uh, vorig jaar, nou ja, inmiddels iets langer dan een jaar geleden, je vader overleed. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Zwaar, ja. Vervolgens win je de grote prijs van Nederland. Ja, een jaar daarna precies. Ja. ja. En um, laten we even beginnen met je vader overleed. Bobby Forel. een bekende bekendheid natuurlijk in Nederland. Ja. Dat was onverwacht hè, een hartaanval. Heel onverwacht. Ik. Ja, hartstilstand, een ja. oh, acuut. Ja, dus hij ja, er was er was niks aan de hand opeens. Ik zou oké, okay, ik zie je wel na de kerst. Ik ga naar LA, ging werken en opeens kreeg ik het telefoontje. en vader is overleden. dus ja Dat was heftig, neem ik aan. Dat is heel heftig. Het blijft heftig, blijft zwaar. Ja. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd, wat, dat was het mooie eraan. Zet het bij jou iets in werking ja, in je hoofd? Ja, ik, ik weet niet waarom, maar op een gegeven moment dacht ik... van oké, okay, nu moet ik gaan of zo. Waarschijnlijk had ik extra ruimte. of Nu moet ik gaan om... Ik moet nu gewoon iets met mijn leven gaan doen. Ik moet het nu gewoon allemaal gaan doen. Ik moet nu gewoon focussen. Dus ik heb dat gedaan. Ik heb gekozen voor het Nederlands, want ik heb ook nog eens een andere taal. Ja, want even voor de duidelijkheid: je was al bezig. Je ik was, was al heel, heel lang bezig. Ja. Sterker nog, je had al een keer met de grote prijs van Nederland meegedaan ja, en kwam tot de kwartfinale. En uh, ze vonden het heel leuk, maar ze vonden het allemaal een beetje te veel talen. En uh, ze zeiden: nou ja, werk daar maar eens aan. Maar ik kon nooit de keuze maken. Maar toen mijn vader overleed, toen, uh, het is eigenlijk. Duidelijk. Het is eigenlijk een beetje, een beetje. Kruue om het zo te zeggen, hè? Je wil je vader moest ervoor overlijden en om, om besef. Dat zeg ik ook heel vaak in mijn vriendenking. Van het lijkt wel alsof ja voor iets komt iets anders in de plek en het jammer dat het zo had moeten, ja, dat het zo moest gaan. Want in één keer dacht ik ben mijn leven aan het vergooien. Wat doe ik? Ik moet serieus werk ja, van maken ik, ik, van muziek. Ik, ik nam gewoon lekker mijn tijd. <laughs> maar je hebt helemaal geen tijd om te nemen. Je weet maar nooit wanneer het voorbij is. En dat dat besef kwam er opeens. En toen won je dus de grote prijs van Nederland. Dan hebben we een fragmentje van. Oh, even kijken of we die ook precies oh. klaar hebben. Van de grote prijs! In de paradiso. Dat was echt geweldig. Ik kan je niet vertellen hoe tof dat was. Want de grote prijs is natuurlijk. Dat, dat is een is grote echt, prijs. Dat ja, is een belangrijke muziekprijs. Belangrijk, in Nederland. heel belangrijk. Ja. Hoe kan het dat er, dat er zo bijzonder weinig. Mij in ieder geval dus niet bekend. Dat er zo weinig uh, damesrippers zijn. Ik kan dat? weet het gewoon echt niet. Voor mij, sinds ik de keuze gemaakt heb van dit is wat ik wil doen, ja. Lukt het? Dus ik weet niet wat het is. Ik denk dat die vrouwen toch een soort van underground blijven. Of, nou ja, sommigen krijgen kinderen. Dan ben je ook eventjes uit de running. Uh, vrouwen zijn misschien wat emotioneler, waardoor ze even blijven. ja hangen in bepaalde emotiedingen. Ik weet het niet. Ik ben het ook aan het onderzoeken. Maar is het niet ook heel simpel? Het is een hele stoer zien. Ja, en en daar moet ja, je een ja. wijf met een grote bek voor zijn. En die, ja. en die zijn er misschien niet zo heel veel. Nou, er zijn er wel wat, maar je moet dan denk ik ook nog... al die andere dingen hebben of zo. Het lijkt alsof het wel een vol pakketje moet zijn. En, en ja, dat lijkt er wel op. En wat op. heb jij dan dat die andere dames niet hebben? I have no idea. Gewoon. Ik geloof er heel erg in. Ik zie die deuren niet. Heel veel vrouwen misschien hebben zoiets van... ja, ik word toch niet geaccepteerd, want ik ben een vrouw. Ik zie het niet zo. Ik zie mezelf gewoon als one of the guys. Ik ben met mannen opgegroeid. Dus ik heb daar gewoon geen last van. Misschien daarom dat die deuren er voor mij niet zijn. Ik zou zeggen, laat even wat horen, Samelia. Ja, spannend. Dan, uh... Moet ik naar de mic toe? Yes, please. Oké okay, dan. Me baby, toch? Dat wordt baby. het. M'n baby, moet ik zeggen. Zanilia live. En dan kan ik vertellen dat er album uitkomt als het goed is in september. En dat wordt yes. uh, ongeveer een jaar na de grote prijs van Nederland uh, overwinning... komt er album uit. Ja, en dat, dat klopt. dat moet dan ook je grote doorbraak worden. Dat is en, wel de bedoeling, ja. Dat lijkt me wel. <laughs> uh, maar nu eerst even een stukje hier in BNN Today live. Mijn baby. Yes. Zanilia 2012. You check it. Mijn baby is vet, fresh met sneakers aan en ze pret. Loopt met zoveel zwerf, vind het dood dat ik rap. Nee, maar als ik ben en ik hem. Druk niet op de rem, maar laat los als ik met hem ben. Hij is lekker. levensgenieter, genieten, een ontdekker. Hij is stoer, kan me op mijn plek zetten. Geen regels, geen wetten, geen bitches, geen sletten. Downtown wil hij me hebben, ochtends in bed. Praten en seks, kijk me diep aan. Ik voel me zo blessed. Ik zeg: Papi Abu Daz, umami, sap. Want this m'n baby heel. is ah, uh, ah, uh. uh, en hoe hij naar me, uh, uh. ja hoor, en hoe, hoe je naar me lacht uh. is zo so sexy, elke ochtend uh. is het ah, uh. streel me, yeah, uh, downtown, candles, ah, ah, s'avonds is het ah, uh. m'n baby is vet, fresh met fans aan en ze pet. Gek, Ik ga niet klappen, want het klinkt al zo lullig. Senilia, fantastisch. Dank je wel. Live here in Being in Today. Maar wou ik weer zeggen. Nee, niet My Baby. Je zegt het anders. Me baby. me baby, dat bedoel ik. Je vader is trots op je, denk ik. Dankjewel. Toch? Ga nog even zitten. Oh. Je vader is trots op je. Bobby ja, Farrell. Ik denk het wel, ja. ja. Maar, ik vind het heel erg als ik zeg dat ik jouw muziek ietsje leuker vindt dan de muziek van je vader. Ja, dat vind ik niet erg. Het is een hele andere tijdperk ook, hè? Heel andere tijdperk. Ja. En ga, ga je hem naar de kroon streven uh, qua roem? Is dat... Uh... Dat is de bedoeling. Ja, ja ik hoop hem... Uh, ik wil hem niet zeggen dat ik er voorbij wil streven, maar ik wil het wel beter doen dan wat hij het heeft gedaan. Dat dus alles wat hij fout gedaan heeft, goed doen. En dan volgens mij heb ik dan een hele mooie carrière. de musicaliteit zit je in het bloed in ieder geval. Ja, dat sowieso. Sanilija, dus verwel. Dank. Goed dat je er was. Succes je dat je hier zijn. Abonnement. Dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. PVV, Kamernet, Hero Brinkman, die stapt uit de partij. Het zal je niet ontgaan zijn vandaag. Hij heeft het helemaal gehad met Wilders en de PVV en hij gaat alleen verder. Maar wat vinden boegbeelden Henk en Ingrid daar eigenlijk van? Uh, wij vroegen het even na bij nou ja, Henk en Ingrid. Henk. Ja, als je niet meer uh, achter je idealen staat, dan, uh, dan moet je stoppen. Maar ja, of dat dan verstandig is, dat moet nog even uh, de toekomst uh, uitwijzen. Nou, Rita Verdonk die ging, het, uh, die ging het ook wel even in haar eentje maken. Maar nou ja, waar zijn nu ook niet heel veel verder gekomen... Um, Hero, uh, proost met je beslissing en uh, succes uh, met je carrière als ZZP'er. Een zelfstandige zonder partij. <laughs> Henk, kan ik was dat. En dan Ingrid, Ingrid te laat. Ja, Hero, dringman man weg bij de PVV. Op zich uh, om de goede reden, denk ik. Hij wilde ook graag wat te zeggen hebben bij de PVV. En dat is hem niet gelukt uh, door alle invloed die Geert Wilders zelf heeft. Maar ik hoop niet dat hij zelf dan een eigen partij gaat beginnen, want dan... Ja, dan is er weer één man die de scepter probeert te zwaaien binnen de Grote Tweede Kamer. Ingrid, de laatste was dat. Dan hebben we Rob Goossens, parlementair journalist en PVV-kenner. Rob, goedenavond. Goedenavond. Ja, het leuke was, jij was de eerste die vanochtend het nieuws had, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, hoe kwam je erbij? Nou, ik werd gebeld door een hoestende man in een regenjas. die zei van, uh, heer Rob Willemans gaat vanmiddag uit de PVV stappen. Door een hoestende man in een regenjas. Ja, tenminste, ik mag hopen dat het zo is want het romantiseerde beeld, dat het geromatiseerde beeld spreekt mij bijzonder aan. Maar ik ben bang dat er gewoon iemand was die ineens een in onderbroek euh, een soort huisstand of zoiets dergelijks. Maar dat willen we natuurlijk niet weten. Nee, nee, het was gewoon Deep zeg maar. Die heeft, het jou, die heeft het jou verteld. Ja, en toen? En dan, dan, dan, dan vertelt iemand jou dat? En, en dan? Wat, wat doe je dan? Ja, nou toevallig op hetzelfde moment kwam ik toeristen binnen via Twitter dat hier op moment een persconferentie was gegeven. Uh, belegd. Dus toen wist ik al, dan, dan, dan hebben we al een, een halve tweede bron. Uh, vervolgens werd het heel gestaan, heel gauw, Brinkman zelf opgebeld. Die nam uiteraard niet op. Uh, gelukkig uh, een van zo'n iemand uh, rondom de PvdA in Den Haag wel. Uh, en die wist te bevestigen dat hij, uh, dat hij zou opstappen. Dus toen uh, kon hij brengen. Ja. Toen was je de eerste daarmee. Natuurlijk, nou ja, we weten het vervolg van de dag. Uh, er is geen ander nieuws dan dit nieuws al ongeveer. Um, jij kent hem goed, hè? Uh, of tenminste, je kent hem goed. Je bent PVV-watcher, vooral ja. bringman watcher Is dit nou typisch Bringman? Is dit een echt Bringmannetje wat hij vandaag heeft gedaan? Ja, ik, uh, ik moet helemaal bekennen, ik had het niet verwacht. Gisteren had het, het verhaal dat hij uh, moeilijk zal gaan, uh, gaan liggen. En vanaf dat ik de telegraaf er ook mee bezig was. Maar ik had gedacht dat hij uh, voor eeuwig de partij zou blijven. Omdat zij juist iemand was die, ondanks zijn moeilijke positie in de fractie, altijd uh, loyaal bleef aan de, aan de partij. Ja, dat heeft hij ook wel gezegd, hè? geloof ik, in 2010: van ik ga nooit weg bij de PVV? Ja, en dat was ook een beetje de indruk die ik kreeg. Want het was al wel bekend in Den Haag dat uh, Brinkman uh, slecht lag in de fractie. Ja. Drie maanden geleden een absoluut dieptepunt. Waarbij niemand meer, uh, uh, niemand meer met hem bleek te praten. Uh, en, en dat, dat, dat uh, was weer wat beter geworden. Maar uh, ook, ook rondom zijn, uh, zijn debatten over de partijfinanciering. Waarbij hij had gezegd van nou, we gaan de boete niet betalen en we gaan de maat in de wetgroepen. We waren erg boos over de partij. En dat was absoluut goed bedoeld. Hij wilde de PVV verdedigen. Maar bij dat soort ja. momenten zag je al wel van hij ligt gewoon echt heel slecht in de toekomst. Ja. Maar ja, jij zegt het kwam toch nog redelijk onverwachts, maar het verhaal is hè, van hem van uh, de, de, we, ik wilde het erover hebben in de fractie. En dat hebben ze eigenlijk gezegd nee, niet nu. Niet, we hebben ja. het over die kritiek op het meldpunt. Dat zou dan voor hem de druppel zijn geweest. Maar ja, aan de andere kant heeft hij geloof ik gisteren, zei hij in het NRC van ja, ik hou al mijn opties open. Dus het, het, het, zat, ja. er, het zat er toch echt wel een beetje aan te komen als je dat zo hoort. Nee, inderdaad. Dus het, uh... Dat er waren wel, uh, dat er waren wel aanwijzingen. Sorry, ik ben nu even de mens. de ment. Ik moet de vraag even herhalen. Je, waar, waar ben jij? Want je bent verrast. Ik loop nu uit een uit een debat. Okay. De, en dat is wel, uh, ik zal het even heel kort houden. Uh, een debat over de waan van de dag. Ah. En het gaat over nieuws. Dus uh, boomsma heeft weer uit uh, dus mee, uh, mee luister hoe dat nou gaat, van radio-interview. <laughs> Oké, okay, die heeft ermee geluisterd, mooi. Ja. Hey, we hadden het erover dat het er echt wel een beetje aan zat te komen, maar dat, dat heb je net wel een beetje al uitgelegd. Um, de vraag is natuurlijk, wat gaat Hero nu doen? Een vandaag had vandaag een onderzoek, uh, de helft van de PVV-stemmers steunt Brinkman. Um, nu zijn, eh, die zou, die zou nogal wel overwegen om om te stemmen ook. Um, ja. Hoe denk je dat hij het gaat doen, nu nou, in, ik, in zijn uh, eentje? Uh, uh, ik denk dat hij een hele zware klus krijgt. Uh, Geert Wilders heeft al een prestatie uh, van formaat geleverd door uit uh, de VVD te stappen en gewoon met, met negen mannen in de Kamer terechtgekomen. Maar uh, Bernard Wilders die was, die zat echt in het politiek centrum van de VVD. Die had mogen, mogen ruiken aan, aan, aan Bolkenstein, die, die liep al 15 jaar rond over het binnenhof. Dus die, die kent klappen van de zweep. En, uh, ik begon uh, uh, door uh, uh, het politieke gevoel van uh, Brinkman. Dat, dat is echt wel. Uh, alleen, uh, je hebt toch nog ervaring nodig en zoveel goede mensen om je heen om zoiets tot een goed einde te brengen. Ja. Ik denk uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat hij niet zo ja, je bent heel slecht verstaanbaar, maar ik vraag stel nog één vraag, kijken of we daar nog uitkomen. Um, want je zou kunnen denken, nou, de, de, hij heeft er misschien wel over een tijdje genoeg van, want jij weet dat hij ook hele andere hobby's heeft dan politiek, toch? Ja, zeker, ja. Hij, is, uh, hij heeft paarden. En daar, uh, daar, daar is hij druk mee bezig en hij heeft een, een stolperboet bij in de Beemster die hij aan het ombouwen is tot een, uh, een bed-and-breakfast en hij heeft al een tijd geleden, dat is misschien wel weer de, de twee jaar geleden, tegen me gezegd van ja, als ik ooit de politiek uit zou uh, geraken, om welke reden dan ook, dan, uh, dan ga ik lekker een bed-and-breakfast uh, starten en dan uh, trek ik me terug in de Beemster. Dus uh, hij, en dat, hij heeft genoeg andere plannen inderdaad. Een bed-and-breakfast bij Heer Brinkman. nou ja, Ach, wie weet. Zou het heel gezellig kunnen zijn. Maar goed, voorlopig uh, gaat hij in zijn eentje door. En we gaan allemaal zien hoe het gaat aflopen. Dankjewel, Rob. Uh, was moeilijk te verstaan, maar we hebben het goed geprobeerd. Rob Gosens, parlementair journalist en PVV-kenner. Dankjewel. Graag gedaan. En dan de dag van onze eigen Joost. Het bizar verwoord eigenlijk. Ik loop hier in Amsterdam de Safiëstraat. En daar is een man gevonden. En die heeft twee jaar lang dood in zijn huis gelegen. Zo gek, zo'n verhaal eigenlijk dat helemaal niemand naar hem om heeft gekeken. De familie wilde de man laten weten dat zijn moeder binnenkort zal overlijden. Maar ze kregen geen contact met hem en ze hebben de politie erop afgestuurd. En die vonden hem dus. En het lichaam van die man was helemaal gemumificeerd. Hoe is het toch mogelijk? Ik snap dat je in de stad eenzaam kan zijn. Maar als je een beetje hier, zo, tussen deze huizen... dan moet toch ook enige sociale controle zijn. Maar blijkbaar dus niet. Woont u hier? Ja. Kent u die meneer die overleden is? Ja. Waar woonde die... You know, he? Het slot is uh, tape afgeplakt. D.G. Gebbert. Gordijnen zitten dicht. Er staan nog wat gele planten. En that's it. En u heeft hem niet gemist? Ja, we missen hem wel. Dat is ongelooflijk. Twee jaar. De woningbouw die, die zegt, uh, we wisten voor niks. Het gaat nog weg, wanneer we is Hoe ken je nou? Ja, dat vroeg ik mij dus ook af. Maar ja, ja. misschien heeft hij een incasso. De, de, de gang lag zo hoog. Ik en, uh... Er is nooit iets opgevallen van... dat zegt van, hey, we, wat, wat voor man was het eigenlijk? Nou, een ouwe niet, niet, niet echt een uh, a, man a, a, die a, opviel? Hij had niet aandacht. Maar je weet ook niet of het een aardige man was of een vervelende man? Nee, is eigen. Wat vindt u daar nou van? Dat zo Handelijk. Die lucht moet je raken. Want ik liep hier langs en je stinkt het hier toch. Echt zo? Stonk het hier? Tom. Als ik het lees, ik vind het heel verdrietig eigenlijk ook... dat iemand ja. zo eenzaam is. Wie let op mijn... Wat deze man is overkomen, dat zou u ook kunnen overkomen. Ja, natuurlijk. Snap jij hè? Maar heeft u dan verder ook helemaal niemand? Ik heb ook niemand meer. Maar heeft u helemaal geen vrienden, familie? Niks. Dus u leeft een heel eenzaam bestaan. Net zoals deze meneer dus eigenlijk. Tuurlijk. Bent u daar wel eens verdrietig dan ook over? Nou, prijselijk. Sociale armoede. Het is toch een armoede zo, hier, hè? Hé? Iedereen gaat zo op zijn eigen, weet je? Hier, hij ook. Dat hij niks gemerkt heeft. Laten we even een eendje Hij Heb jij niks gemerkt? Nee, maar ik moet verder, sorry. Maar jij hebt hem toch gekend? Wat zeg ik nou? Ik weet je heel antwoord geven. Ja, nou, dat wilde hij niet. Ja. Hoor je het nou? Uh, ja. Oh, leg je dood voor je voeten of loopt hij over jij? Zo zei hij ook. Een agoniemisch gousje. Hele nare Dat is toch niet normaal? Terwijl u eigenlijk daar best wel behoefte aan heeft, denk ik, om even te praten met iemand. Nee, ik ben bijna ook geweest 42 jaar. Dat was op de niet altijd. Wel, ah, je weet het wel. En hier zijn ze het niet gewend. Hier zijn ze allemaal. Ja, uh, moet ik het nou, zeggen? Ze staan op, ze drinken een kop koffie en uh, de muzzel. Ik kan mij die kerel wat schuilen, ik kan mij schuilen. Maar ik trek het maar wel in. Erg ja, eigenlijk, hè? Als je diepers vraagt, zichzelf, ook... Ah, mijn zou de niet op. Heb je eens gehoord van die mijn? Ik uh, heb een gegeven een teletekst dat er een beetje slomme familie is geweest die ik kennelijk niet heeft opgezocht in twee jaar. Mm. Je woont al vlak naast een <lacht> Ze loopt gewoon straal. Huid. Huid. Misschien moeten jullie eens een buurtfeest organiseren om tot elkaar te komen. Nou, nou is het. Hier lag ook uit je dood, hier in beneden. Ook lang gelegen. Ook maar een jaar. Die post, die, zo, die gooit elke keer de post. Zou hij niets gemerkt hebben? Nee? Hij post. Hij. Heb jij niks gemerkt met die post in die bus gooien? Nee, zo zie je, dat is net zo'n bus staan. Niks geroken. Je moet raken door die bus. <lacht> Wat een geweldige man dit. Een beetje met hem door de straat lopen, mensen aanspreken. En een hoop doen echt onaardig. En hij kent ze en hij woont hier. En dat geeft toch wel iets aan eigenlijk in onze samenleving. Zoals deze, een man die twee jaar lang dood in zijn huis ligt. En misschien dat hij geen behoefte had aan sociale contacten. Maar toch, wat hem is overkomen, kan deze man ook overkomen. En dat is toch eigenlijk wel heel erg bizar en triest. BNM Today. Hashtag durf te vragen. Waarom zijn er zoveel namen die met Mar beginnen? Hashtag durf te vragen. Er zijn inderdaad uh, meer namen dan je zou verwachten met Mar. Uh, zelfs met de M zou je nog maar 3% verwachten. En Mar haalt zelfs uh, bij meisjes uh, 9%. Dat is echt uh, heel veel meer. Bij meisjesnamen heb je Maria, Marta en Margareta als basis, als belangrijke vormen. En Maria wint dan uh, heel ruim. Uh, Maria is natuurlijk de, een van de belangrijkste figuren als moeder van uh, Jezus. En uh, is uh, door ouders heel veel aan uh, kinderen gegeven. En uh, dat betekent dat ze als voornaam Maria dus tot uh, zo ongeveer 1990 zelfs de meest populaire meisjesnaam... Uh, ...in Nederland is uh, geweest. Uh, dat uh, is er nu uiteraard niet meer. Maar uh, samen met Johannes uh, heeft ze dat eeuwen uh, volgehouden. En dat is de reden dat we nog steeds uh, veel namen horen. Hashtag durf te vragen. Zometeen na negenen nog meer BNN Today. Met onder andere Bridget Maasland, met Thijs Reumer... ...met uh, de drie mooiste lenteliedjes en nog veel meer. Maar eerst het nieuws met Christian Bovenbakker. Sport op Radio 1. Morgen om half 9. Bekervoetbal, de eerste halve finale. Janma moet de voorzet geven. Gaat te lang. Kom bij uh, doeltering. Herenveen, PSV. Zal u huren. Venenvrijheid, afdeling is gevaarlijk en u zit erin. En ook Engels voetbal, Manchester City, Chelsea. Bekervoetbal bij de NOS. Morgen om half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.